1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een loods in Bozem in Friesland zijn drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er asbest in het gebouw zit, worden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners van 17 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Komende dag gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbest opruimen. Verschillende brandweerkorpsen hebben geholpen het vuur te blussen. Rond half elf werd het zijn brandmeester gegeven. De Shiïtische Hezbollah-beweging zegt dat er meer onbemande vliegtuigen naar Israël zullen worden gestuurd. Afgelopen weekend haalde Israël zo'n drone neer, in de buurt van een kerncentrale. Hezbollah zegt dat het niet de eerste drone was en dat het ook niet de laatste zal zijn. Uit het Zaans Museum is woensdag een kunstwerk gestolen. Het is het schilderij Storm op Zee van Jan van der Linden. Volgens het museum in Zaandam is het schilderij op hardhandige wijze losgetrokken en daarna meegenomen. Het werk maakte deel uit van een tentoonstelling van kunstenaars met een beperking. Turkije gaat vaker Syrische vliegtuigen controleren. Woensdag werd een Syrisch passagiersvliegtuig onderschept dat op weg was van Moskou naar Damascus. toestel bleek militair materieel en munitie aan boord te hebben, bestemd voor het Syrische leger. De Turkse regering zegt dat ze vastberaden is om een eind te maken aan wapenleveranties aan Syrië via het Turkse luchtruim. De Egyptische president Morsi heeft de topman van justitie weggestuurd... na de vrijspraak eergisteren in de kamelenaanvalzaak. 24 hoge functionarissen uit het Mubarak regime stonden terecht... omdat ze vorig jaar betogers hadden bestormd met kamelen en paarden. Maar ze werden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De justitietopman is nu weggepromoveerd. Hij wordt diplomaat in Vaticaanstad. Dan het weer bewolkt en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook komende dag regenachtig, met name in de ochtend. En smiddags wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. De AWB Verkeersinformatie A10, Ring Amsterdam. Koenplein richting de Nieuwe Meer. Bij knooppunt Komplein is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Utrecht. Volg Den Haag, dat is de A10 Buitenring. Knooppunt de Nieuwe Meer is dus dicht daar op de A10. Dan de N31, Leeuwarden richting Drachten. Die is tussen Garijp en Nijen gaat dicht door een ongeluk. Verkeer moet via de N913 en N100, eh, N356, richting Drachten dus. En de N706 tot slot, vogelweg, Almere Haven richting Dronten. Bij A27, Almere Hout is die weg dicht. Dat is door een technisch onderzoek na een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van het Huis van de Maan. Het eerste uur was Jos gast, burgemeester van Katwijk... en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We hebben het gehad over het asielbeleid. We worstelen met z'n allen best al daarmee. Gaan we heel hard zijn, zoals het afgelopen jaar zijn geweest? Gaan we nog harder zijn of uh, uh, vinden we dat... Het goed, genoeg is geweest, hard genoeg is geweest... dan gaan we weer denken aan de mensen waar het om gaat. Het is een buitengewoon lastig dilemma. En ik wil graag in dit uur praten met jou over asielzoekers en vluchtelingen. Heb je wel eens asielzoekers geholpen of vluchtelingen geholpen op de een of andere manier? Ben je misschien zelf ooit gevlucht? Bel ons met vluchtelingverhalen op 0800-1121. 0800-1121. Kazeloenen.ncv.nl is ons e-mailadres. Twitterend kan, hashtag Dumosje of hashtag Vluchtelingverhalen. Henk de Ruiter, nacht. Ja, goede nacht Frank. Je mag het um, zeggen Henk. Ja, ik, nou, toen mijn Checheense buurman hier kwam wonen... toen heb ik hem inderdaad erbij gestaan met bijvoorbeeld het invullen van zijn papieren... en het aanleggen van zijn verwarmingsinstallatie, uh, ketel, verwarmingsradiatoren, uh, buizen, etc... En dat voor een bord eten en natuurlijk ook de verhalen... waarom de man hier zo in Nederland terecht is gekomen. Wat was zijn verhaal? Zijn verhaal was dat hij zijn huis met een tien kamers in Tsjetsjeni... heeft moeten verlaten met zijn familie, zijn zus, omdat er op hun geschoten werd. Zijn zus is dan alweer de dood ontsnapt. En hij vreest ook voor zijn vrouw en kinderen. In Tsjetsjeni zijn het rebellen die actief zijn... Uh, nou, uh, ik zou zeggen mensen in verzet. Uh, heel veel mensen begrijpen niet dat de Tsjechenen eigenlijk best een vreedzaam volk zijn. En dat het hun eigenlijk te doen is om 5% olieopbrengst die Poetin daar uit de grond haalt. Ter ondersteuning van hun eigen land. En aan welke kant uh, stond jouw buurman? Mijn buurman uh, uh, heeft zich afzijdig gehouden van de strijd, maar is toch slachtoffer geworden van deze oorlog. Hij zat niet in Grozny, maar in een landelijk gebied. Ja, pure pech. Pure pech, maar wel slachtoffer. Ja. Hij is gevlucht naar Nederland. Dat verhaal heeft hij ook verteld, neem ik aan. Hoe ging dat? Uh, nou, uh, dat weet ik niet. Dat verhaal heeft hij niet precies gezegd. Hij is de, uh, met een auto is hij, uh, via allerlei sluitwegen uh, in Nederland terechtgekomen. En heeft hier asiel aangevraagd. En dat was nog voordat de tijd dat Schengen uh, uh, van kracht was. Dus hij kon hier nog asiel vragen in plaats van in Polen of in Duitsland. Aha. Ja, want nu is het zo dat als je in Polen uh, de EU binnenkomt... dan moet je terug naar Polen om daar asiel aan te vragen. Dat is wat je ja, bedoelt. Ja, exact. juist. Uh, buurman woont inmiddels hoe lang naast je? Uh, inmiddels een uh, jaar of zes, zeven, misschien, ja, ja, 2005. En, en wat kon je voor hem betekenen, behalve de praktische dingen die je net genoemd hebt? Uh, uh, nou, het is een pater paludje, zoals ik hem noem, een wapenbroeder. Uh, weg heeft een, een leuke vriendschap zich ontwikkeld met hem. Uh, dus uh, uh, zijn vrouw woont inmiddels uh, in uh, België um, vanwege haar werk. Um, ja, de verhuizing daar naartoe voor een, uh, uh, een leuke autorit naar Antwerpen... een achterstandswijk uh, voor een blik bier op de terugweg. Aha, want jij rijdt ja, hem op goed. en neer dan? Ja, gewoon even op en neer een aanhangertje met koelkast cool en bank... en tafels en dat soort dingen. Even afleveren, uh, een hoogwerkers te huren in België. Uh, gedane zaak en natuurlijk, ja... Een hap eten in België, je change spot. Uh, en daarna de terugweg weer naar huis. Ja, want hij heeft zelf geen rijbewijs, dus? Ik heb zelf geen rijbewijs. Ik doe alles op de fiets, maar ja, dat is een beetje moeilijk met zoveel spullen. Oh nee, sorry, ik dacht dat jij hem reed die kant uit. Nee, nee, nee, hij reed. Nee, nee, hij, hij heeft zelf een rijbewijs. Hij heeft hier ook zijn opleiding gevolgd. dus is een goed schilder geworden. Ja. Dus het is ook iemand die participeert in deze samenleving. Dat is een scheef beeld wat uh, wij mensen van asielzoekers hebben. Net zo goed als mijn Leoneese uh, uh, buurman die een uh, enorme krantenwijk heeft. Sorry, een, een, een, een buurman met, uit Syrië? Mijn buurman uit Sierra Leone. Of Sierra Leone. Ja, ja ik zit in een achterstandswijk zelf en we hebben allerlei de Gaandeweg met mijn Leoneese buurman komen we erachter dat wij dezelfde man kennen. Een oorlogsfotograaf, hotspotfotograaf teunvoeten. Voeten. Ja, ja. Maar je zit dus in een wijk met, met heel veel uh, asielzoekers of voormalig ja, asielzoekers? Ik een heel, heel gemuleerd gezelschap. Ah ja. En, en die help je allemaal of is het gewoon puur toevallig? Als, eh, nou, nou, als zij een beroep op mij doen, ze kennen me allemaal wel. Dus te Goeiedag, goeiedag, hoe is nou, hoe snel, nou, hè. Ja. Uh, en als zij een beroep op me doen en ik ben mogelijk, dan doe ik dat vanuit familietraditie. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, mijn ouders zijn oorlogsslachtoffers. Uh, mijn vader heeft een uh, arbeidseinskamp in Duitsland gezeten. Ja. De Duitsers hebben hem de oorlog doorgeholpen. Met allerlei hulp, de Duitse burger. Dat mag je even uitleggen. Jouw vader zat voor de arbeids, nou, arbeidseinsatz dus gedwongen in Duitsland? Te werk gesteld in Duitsland? Mijn vader heeft gesaboteerd op de Texel. Een uh, elektriciteitsbunker. Uh, bunker heeft hij daar de elektra uh, gesaboteerd. Is hij op uh, getrapeerd. En uh, voor... Uh, uh, mocht hij dan uh, naar uh, oost duitsland toe, naar Polen Stettin, om daar op een werf te werken. Um, dat was daar elke dag koolsoep eten en daar overleef je niet op. Duitse burgers, die waren zo vriendelijk om af en toe wat voedsel te geven. Ah, er was een paard overreden door een stoomlocomotief. en de boer is naar het kamp gegaan en heeft toen de commandant gezocht om wat mannen te sturen om dat paard van de rails te halen en te slachten voor vleesconsumptie. Ah ja. Okay. Dat is toch 1100 kilo vlees voor zo'n kamp. Dat is, uh, nou daar kunnen we een week van eten, hè? Ja, ja, oké, okay, goed. Dus de Duitse bevolking heeft jouw vader onder andere door die oorlog heen geholpen? Ja, ja een boerin. Mijn vader vroeg een keer aan een boerin van... ik mugte hier de katzen. Uh, waarom vraagt die boerin? Nou, om op te eten. Goed, zegt die boerin. Neem die kat dan maar mee. Op één voorwaarde. Ik wil wel het veld terug. Met andere woorden, jullie gaan hem wel echt eten, hè? Ja, ja, goed. Ja, nou ja, dat soort ervaringen heb je meegenomen in je latere leven, waardoor je denkt van nou als ik een ander kan helpen, ook al komt hij uit een ander land, dan, ja, dat dan is, zal ik niet wegkijken. Dat is, dan ga ik niet wegkijken. Ik geloof dat dat je menselijke plicht is. Er zijn er mensen voor op deze wereld. Henk Terruiter, dank voor het bellen. Graag gedaan. En een prettige nacht, toch? Dankjewel. Dankjewel. Heeft u wel eens asielzoekers geholpen of vluchtelingenwerk gedaan, vluchtelingen geholpen uh, of zelf gevlucht? Bel ons op 0800 1121. Die vooral uh, actief was in de jaren tachtig. de House Martins uit Engeland. Think for a minute. We hebben het over uh, asielzoekers en vluchtelingen. En ik wil graag vluchtelingenverhalen horen. Het helpen van, uh, van mensen die hier naartoe gekomen zijn... of misschien wel jouw eigen vlucht ooit ergens naartoe. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Hama Jamal, goedenacht. Hi, goeiedag. Uh, ik spreek met Hama Jamal inderdaad. Ja, aan je naam te horen ben jij hier oorspronkelijk niet geboren. Zeg ik iets geks? Uh, nou, dat zegt u perfect. We gaan met Jumaal, ja. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit Irak-Koerdische gebied. Iraks-Koerdistan? Ja, correct. En uh, waarom ben je er weggegaan? Ik moest vluchten uh, met mijn gezin... Uh, door de toestanden van uh, noord irak Ik was... Uh, ik was zelf politici. En in noord irak ik was uh, vicevoorzitter van politieke partij Dus het werd uh, moeilijke toestanden. Dus moest ik helaas het land verlaten. En uh, wat deed jij als actief politicus? Uh, daar in Irak bedoel ik? Sorry, wil je even aan de telefoon blijven? Wij hebben een... Uh, uh, wij moeten even stoppen, want we hebben een spookrijder. Een spookrijder, oké. Okay. Rijdt u op de A28 van Hogeveen naar Assen... dan komt u tussen Ruinen en Bijlen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 van Hogeveen naar Assen... dan komt u tussen Ruinen en Bijlen een spookrijder tegemoet. Tot zover. Goed. Hamad Jamal, yeah. we zijn weer. Goed zo. Je bent aan het rijden, zo te horen, maar niet op de A28 mag ik kopen. Nee, nee, ik ben... Uh, ik zit nu in Zandvoort. Uh, vlak bij mijn huis. Okay. Okay, dus goed. ik ga stoppen om, om uh, beter... gaan concentreren. Uh, dat, dat is met... heel fijn. Als je dat wil doen, dat heel graag. Dan praten we ondertussen even door, als het tenminste lukt. Um, Ook, stoppen en praten tegelijk. Even, Hama, want uh, jij zegt... je was politicus... Ja. In, uh, uh, in, in Irak. Ja. Maar heb jij je heel... Um, uh, extreem opgesteld als politicus? Ja. Ja, ik heb uh, de situaties meegemaakt... Uh, dat ik... Uh, nog blij ben, dat ik nog leef. En waarom dan? Ja, kijk... Uh, wij weet weet dat de Koerden toen, toen de opstand kwam in Noord-Irak, we gingen op met, zeg maar, met Amerikanen tegen het regime. En ik was nog in Irak en toevallig, nou toevallig, we hebben natuurlijk heel veel steden overgenomen in Irak, in Noord-Irak en Koerdistan. En een van de steden was uh, een grote stad, Kirkuk. En Kerkhoek is een uh, olierijke stad. Het is uh, in principe een Koerdische stad. Uh, maar Saddam Hussein heeft toen de tijd heel veel Arabieren ingebracht... om, om, om dat, uh, te voorkomen dat het uiteindelijk Koerdische stad wordt. Ja. Maar we hadden voor elkaar gekregen tijdens de opstand... dat, uh, dat de stad onder uh, zeg maar, onze komen... Maar uh, toen Saddam Hussein uh, had met heel veel tanks en uh, en heel veel uh, kracht van zijn uh, regime uh, ging hij weer aanvallen. En toevallig op dat moment was ik in Kirkuk en uh, de vrienden van mij waren uh, allemaal, zijn allemaal doodgeschoten, uh, helaas. En ik was volgens mij met iemand anders met z'n tweeën. Uh, toevallig uh, per.. Per toeval eigenlijk hebben wij het gered. En uh, door de bergen heen enzovoort naar, naar mijn stad Sulimania uh, lopend. En toen de tijd, die praat ik over, uh, uh, uh, ja, uh, die was in 1991. Mm -hmm. En uh, toen wij uh, terugkwamen naar de stad, naar Sulimania Sulimania is in noord, uh, vlakbij Iran, zeg maar. En de stad was ook weer. Die onze stad was ook overgenomen door, door Saddam Hussein. En die mensen uh, hebben allemaal gevlucht naar. Uh, maar, maar even, want ik, ik, ik begrijp wat je hoorde, dat jij dus in de PKK actief was, dat klopt? Nee, PUK. PUK? Ja, dat um. is. Uh, nog steeds een van de grootste politieke partijen in Noord-Irak. Um, je, je was in, uh, in Kirkuk in 91 toen Saddam Hussein tekeer ging, maar dat was nog maar drie jaar. Was dat na de, de gifaanval uh, op Halapja. Ja, dat klopt. Het, de gifaanval was in 87. Ja, die was vier jaar later. Ja, maar dan, dan kon je dus weten dat Saddam Hussein uh, met zijn betonnen vuist toe zou slaan, toch? Ja, dat is. Maar wij hebben in 1991 hadden wij Amerikanen mee. 91 u weet dat was toen het Amerika uh, heeft Irak aangevallen. En wij hebben ook Amerikanen geholpen, zeg maar, als Koerden. Ja. En uh, op dat moment die, die, natuurlijk wisten wij. Maar we eh, dachten dus dat de Amerikanen ook eh, 100% achter ons stonden. Maar eh, dat was dus op dat moment niet zo. Later hebben ze natuurlijk eh, weer teruggepakt. Ja, maar, maar simpel gezegd, de... na de eerste golfvorders dachten jullie, Amerika zal een Koerdistan toestaan. Ja, inderdaad. Ja, en dat ja, was een ja, grote ja. teleurstelling. En dat was ook het moment waarop jij dacht: nu moet ik wegwezen? Nou ja, wat later. Toen, toen, uh, toen, uh, kijk, daarvoor was ik ook politiek. Ik ben vanaf mijn 16e zit ik in de politiek. En dit was toen de tijd politiek was niet zo makkelijk uh, en, en openbaar. Het was gewoon echt alles uh, moest stiekem gebeuren. Maar uh, toen uh, was alles ontdekt, er we waren een groep mensen die, die echt uh, actief waren. Toen hebben ze heel veel aanslagen op, op ons uh, gepleegd en hebben, hebben ze een paar keer mij ook uh, geschoten enzovoort. En ja. Gelukkig dat ik niet geraakt was. Maar, uh, Uit Kierkoek dus ben je nog... weggekomen via de bergen en hoe ben je vervolgens in Nederland terechtgekomen? Nou, dat is een heel lang verhaal. Ik was uh, via de bergen naar Iran gegaan en dan naar Turkije. En uh, met uh, smokelaar regelen en uh, betalen en naar Rusland en vanuit Rusland uh, uh, richting Nederland. Maar dat was, ook, uh, dat was ook een heel moeilijke toestand. Want uh, mijn vrouw moest apart uh, richting uh, richting uh, Nederland komen. En uh, ze is dus alleen. Zij was alleen hier geweest en ik was. Ik was uh, met uh, mijn drie kinderen uh, daar gebleven, alleen, uh, in Rusland, in uh, Wit-Rusland. En dat was dat mijn jongste kind was, uh, zes maanden. Mm -hmm. Ze is nu negentien. En, uh, nou ja, u weet, als, als, als je vader bent en je hebt drie kinderen, alle, alle drie klein, oudste was vier en een half. En ik kon echt nergens heen. Ik kon geen eens boodschappen doen. Dus u weet, het was in, in, in, uh, in december uh, ongeveer uh, koud, uh, min 30 graden kon ik niet eens boodschappen doen. Het was echt een drama. Ze dus moest ik daar ook uh, iemand uh, en, uh, door de mensen uh, en de smokkelaar regelen om, om mij, twee ja. kinderen. Maar e e Russland. even, even haal maar, want hoeveel heeft uiteindelijk die uh, hele reis gekost? Ik had, toen ik vertrok had ik 50.000 dollar bij me. Oh. Toen ik Nederland binnenkwam, had ik volgens mij iets van 1.300 dollar bij me. Goede zeg. Ja. ja, maar dat was geld wat je gespaard had, die, die 50.000 dollar. Ja, ik, ik had wel een goed leven in Irak, dat, wat, wat financiën betreft. Ja, wel. Ik, Goedemorgen. O, ooit spijt gehad van je vlucht? Nee, hè, waarschijnlijk. Ik heb heel erg spijt gehad, omdat er een, een gebeurtenis gebeurde. Dat, uh, uh, ik heb een eerste dag in Nederland één uh, kind verloren. En dat was uh, een grootste drama voor mijn gezin. Even, even heel kort, want ik wil graag naar de volgende bellen. Maar dit, uh, ja. wat gebeurde er met jouw kind? Uh, hij heeft uh, een asielzoekerscentrum, hij heeft een uh, tijd... Uh, Spelen met andere kind heeft diertje gekregen en is in de vader gevallen en verdronken. Ach, mijn hemel. Nou, dan heb je dat allemaal meegemaakt gebeurd in het veilige ja, Nederland? Ja, precies. En dan was het welkom in Nederland. En dan moet je, moet je. En. Uh, Zat ik in het asielzoekerscentrum met uh, volgens mij. iets van 140 uh, verschillende nationaliteiten. En je spreekt de taal niet, je kent het land niet. En, Oh. Dan moet je, dat was vreselijk. En hij was vier jaar oud toen oh, hij nog geleefd had, was in de twintig. En nu? Nu voel je je wel volledig thuis? Ik voel me volledig thuis, ja zeker. Ik ben ook uh, voor mij, voor mij doen, uh, voldoende geïntegreerd uh, in de Nederlandse maatschappij. Goed zo. Nou, je Nederlands is uh, hartstikke goed. Dank voor dank bellen, jou. man. En, uh, okay, en veel dank succes. U. Dank je wel. Dank u. Dank u. Doei, doei. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna voor uh, de verhalen over vluchtelingen of uw eigen vluchtverhalen. Memo, goedenacht. Goedenacht. Ik ben een van uh, trouwe luisteraars naar Casaluna en ik bel uh, regelmatig. Maar vanavond... het thema van uh, uw programma is iets echt persoonlijks van mij. Vertel omdat ik ben ook twintig uh, jaar geleden, ik zal niet zeggen gevloegd, maar ik ben gedreven van mijn land. Door, uh, zeg maar, agressors. En jouw land was wat? Ik kom uit Bosnië. Oké. Okay. En mijn land was uh, slachtoffer van agressie, van buren, maar ook deel van westerse buren. Servië en Kroatië. Uh, Want jij, jij hoort tot het uh, uh, deel. Ik uh, hoor bij de Bosnische bevolking. Dus uh, in Bosnië leven verschillende bevolkingsgroepen. Uh, maar één uh, groep dat uh, alleen één groep zie Bosnië als eigen land. Andere groepen zijn onder invloed van uh, Bouten, Bosnië-politiek. Maar het bijzondere van de hele situatie in uh, uh, het, het hele voormalig Joegoslavië... was toch dat mensen zich uh, eigenlijk pas echt bewust werden van hun, hun, hun afkomst. Uh, omdat de hele boel op scherp gezet werd. Omdat iedereen uh, opeens begon te roepen, wat ben je eigenlijk? Ja, maar... Uh... Er is eerst een nationalist op de politieke toneel gekomen en hij heb alles uh, zeg maar vuur aangestoken bij andere bevolkingsgroepen en uh, dat is duidelijk dat is nu pas nu bekend in de wereld zeg maar, uh, kringen maar toen uh, of uh, internationale gemeenschap wilde niet zien... of uh, heb echt niet ingezien wat aan de hand in deze regio is. Wat betekende die oorlog daar destijds voor jou persoonlijk? Dat is ook nu, na twintig na jaar... Na, er is nog steeds open wond binnen mij. Dus uh, ik ben... Uh, Zeg maar redelijk en ik denk genoeg geïntegreerd in deze, uh, deze maatschappij. Maar eerlijk gezegd, uh, uh, vorm en uh, leven in deze maatschappij was niet voor mij zo vreemd. Wij hebben niet uh, in formalisch Joegoslavië veel verschillend geleefd dan mensen hier. Maar het grote verschil is neem ik aan dat je hier in rust en vrede kan wonen en dat komt twintig jaar geleden niet uh, in Bosnië. Dat, dat klopt, maar die, die vrede uh, heb verschillende vormen. Vrede. Uh, in zin dat je uh, veilig bent van bombardementen en uh, open schieten mensen en uh, met die. Snijpers, uh, onschuldige mensen, ja. zoeken op straat, schieten. Dat is veilig, maar uh, vrede, dat, uh, er is nooit vrede. Maar Memo, weet jij wat er gebeurd is met al die uh, uh, snipers, al die scherpschutters, bijvoorbeeld in Sarajevo? Zijn die mensen allemaal vervolgd en zitten die in de gevangenis? Helemaal niet. Dat is jouw probleem. Kijk, die, uh, wij weten nu goed dat in Bosnië... Genocide plaats is gevonden, ook als veel van uh, actuele politici wil dat niet, uh, die woorden wil niet graag gebruiken. Maar, uh, zeg maar die projectanten van die genocide zitten vast, die grote vissen. Ja. Maar uh, hun project op terrein leeft en daar is geen echte vrede. Daar is kunstmatig vrede gericht door die Dayton-akkoord... Uh, 1995, denk ik. Ja, oké. Okay. En uh, die, ha, die vredesakkoord was heel goed in die moment ja. om, uh, om gevechten te stoppen. Ja, maar, uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben de, de akkoorden er langzaam toe geleid dat er wat veranderd is. En, en nu is het eindelijk rustig, uh, al jaren gelukkig. En, en voor jou in Nederland... Ben je nu helemaal geïntegreerd en, en voel je ook Nederlander? Nou, uh, ik voel me ook niet Bosniër, maar ik voel me ook niet Nederlander. Ik zie die, zeg maar, paspoortgegevens... voor mij persoonlijk niet zo belangrijk. Ik uh, zie, ik kijk naar andere... Kwaliteiten of niet kwaliteiten bij mensen. Zo ben ik opgevoed dat bestaat alleen goede of slechte mensen ongeacht aan hun uh, paspoort en uh, nationaliteit. En okay. Ik respecteer ieder gevoel, ieder macht bij mij melden en zeggen ik ben dat en ja. dat en van deze okay. nationaliteit. Maar voor mij is niet belangrijk. Oké. Okay. Ik wil je danken, Memo, dat je belde. En uh, alle goed. En ik blijf, wil ook bedanken. En ik wil graag als iemand van die actuele politici luisteren... naar deze, naar deze mening, ik zou zeggen... Verander die data na Dit is kunstmatige coma okay. van een land die heb veel te bieden okay. aan Europa maar ook naar de wereld, omdat in Bosnije is de pur. puur. Oké, okay. ik geloof je, ik geloof je, maar dit, dit, dit is wat dit is mij betreft iets te veel achter de komma voor uh, okay, dit later tijdje. Oké, dank voor het bellen, dank je wel. We gaan uh, luisteren naar een Portugese fado-zangeres, uh, Anna Moura heet zij, en het liedje waar we naar gaan luisteren heet Mapo do Coração. Kaart van het hart betekent het, geloof ik. Want Inge, de regisseur, die spreekt goed Spaans. Maar dit, nou ja, goed, dit, klinkt, dit zegt mij niks. Dus ik geloof onmiddellijk dat het kaart van het hart zou kunnen betekenen. We hebben het over asielzoekers. En jouw verhalen over vluchtelingen of asielzoekers, bel ons op 0800 1121. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Gerard, goedenacht. Ja, het is jammer uh, dat uh, Wiener er niet is, want uh, dat is een oude bekende van me, toen hij nog uh, wethouder hier in de kerk was. Joswiene, de burgemeester van Katwijk, de gast in het eerste uur. Ik word de burgemeester van Katwijk, ja. Ja, en waar ken je hem van? Waar kennen jullie elkaar van? Nou goed, uh, gewoon, gewoon van het actievoeren in de gemeente. <tie> <tie> maar uh, Daniel, van het begin uh, 1980 kwam er bij ons uh, een Vitte Meese en die heb ik toen opgeleid. Ja, vertel eens. Nou, goed. Nou, hij, hij was net aangekomen. Ja, hij had, uh, ja, gewoon broeid was hij aangekomen. En uh, ik heb hem gewoon, uh, in, ik kreeg hem gewoon uh, bij toegewezen. En uh, nou, ja, lijkt le jij hem weer op? Dus, uh, maar even ja, wachten, een Vietnamese boot. was Niks, dus uh, ja. het. een Vietnamese bootvluchteling. hebben we het over de jaren tachtig. Ja. En wat was jij in die periode? Nou, toen werkte ik in een elektromotorenfabriek en uh, ik was, uh, ja, ik uh, punt was er toen ik heb hem toen opgeleid. Uh, uh, goed, hij, hij werkt nog steeds uh, bij ons, dus uh, ik ben intussen vroeger gepensioneerd. En uh, later heb ik nog andere mensen opgeleid en uh, toen, in de jaren negentig, toen kwam, kwam kregen we, uh, was er een uh, oud bedrijventerrein, een scheepswerf die gesloten was, uh, die in het uh, terrein moest, uh, ja... Ja, zeg maar, gezuiverd worden het was er nog wat vervuild. Toen kwam een, een boot met een, bootvluchtelingen, een vluchtelingenboot kwam daar te leggen. Tenminste, een, een boot waar vluchtelingen op gehuisvest zouden worden. En de Wilhelse geruchten gingen toen door de gemeente van, om de criminaliteit die er was. En we hadden pas een actiecomité opgericht tegen de. En dat omdat de Centrumpartij hier in Ridderkerk mee zou doen. Dus wij zijn daar toen ingesprongen. En hebben toen geëist van de gemeente dat. We, dat ze uh, voorlichting moesten geven. En toen was hij, uh, was hij, was wethouder wethouder in de kerk. Maar wacht even. Dit, dit, dit, dit, ik snap niet helemaal wat je zegt. Er zou een, een, een vluchteling een boot ja, komen. Toen, uh, jaren met, jaren toen ja, toen in de jaren negentig. Toen zou er voor ongeveer een jaar tijd. Zou er, uh, bij een uh, oud bedrijventrein. zou daar een. Uh, zou een boot aangelegd worden, langs de ja. Rivier. M waar vluchtelingen gehuisvest worden? zouden, we, we, we, we, we, we, zouden we vluchtelingen gehuisvest worden. Oké, okay, dat dat hebben. En de, de jongste veruchten gingen toen uh, door nee. de gemeente over, uh, ja, uh, overal werd het fietsje gestolen. Waar, waar Jos, Gerard, en de waar, de waar heb de, je, waar? zij dus zeiden gewoon tegen de gemeente, nou ga, geef eens even goed voorlichting over jongens, uh, uh, wat nou eigenlijk is. Want de mensen weten nog eens uh, waarom, uh, waarom ze hierheen kwamen, want toen kreeg je de opkomst van de CP. En toen heb ik met Jos Wiener nog overhoop gelegen. Maar waar stond jij in die discussie Gerard? Uh, aan de kant van de vluchtelingen. Oké, oh, oké. Okay. Okay. En uh, ja, de gemeente die wilde niks te doen, die, uh, ja, die zeggen, nou jongens, we, ze kregen uit Den Haag ze een toewijzing om uh, ja, zoveel vluchtelingen te huisvesten. Toen zei de gemeente, nou jongens, daar is een uh, locatie en daar kan je even een boot neerleggen. En Jos Wiener, uh, dus waar stond... De de gemeente niks. Waar stond Jos Wiener in die discussie? Ja, gewoon vanuit Den Haag uh, kreeg hij de toezegging om uh, zoveel vluchtelingen te huisvesten. Ja, maar nou, dus jullie waren tijdelijk het. te huisvesten. Maar jullie waren het dus met elkaar eens? Uh, nou, eens. Uh, we hebben, nou goed. We stonden nou eens uh, leidig tegenover elkaar uh, in mening. Uh, want wij wouden gewoon, dat uh, actiecomité, ja jongens, uh, gemeente gat. En wat aan doen aan die uh, wilde geruchten. dat wilden ze niet. Ja, ja, ja. Oké, okay, um... en... Je hebt uh, uh, in ieder geval één man opgeleid en boodschufling tot puntlasser. Ja, je... en later hoor je nog, eh, nog eh, om, langs nog een uit Georgië. Nou, dat is al om, eh, jaren zes geleden. Kreeg, kreeg ik of jaren zes geleden kreeg ik een naast me. Dus, eh, dus hij toen zei hij ook wel, uh, doet er maar wat mee. Dus uh, ja, en dan krijg je gelukkig sprak hij Nederlands. Uh, dus ik heb het, de, ja goed, nodige ervaring uh, met. Uh, Vluchtelingen, zeg maar... Uh... Ja, maar vond je dat leuk om te doen? Was dat makkelijk? Ja, ja, ja. ja dat is mijn achtergrond. van uh, je, je christelijke achtergrond. Uh, openstaan voor de, voor de vluchtelingen. Help de vluchtelingen, wat Jezus zei. Hè? Ja, ja, maar dat speelt bij jou echt een rol? Dat, je, dat, je, dat dat voor jou een reden is om dat te doen? Ja. Ja, en ook die, uh, ja, die, die zijn nu niet meer mee, het is allemaal, ja, je krijgt dan de wilste geruchten van, uh, ja, ze, ze komen ons werk afnemen en weet ik het zijn, uh, en ze vluchten niet echt. En, uh, en dan moet je dan echt uh, tegenstrijden, tegen, tegen, uh, tegen die oordelen. En dan heb ik de, no ja, de nodige, uh, ja, Ja, de ervaring die we eens mee gehad uh, om, ja. om mensen te, uh, ja, te, daar tegen te strijden. Oké, okay. dank voor het bellen Gerard. Ja, geen dank. Oké, okay, en een prettige nacht nog. Dankjewel. Dank ja, dankjewel. wel. Dag. Dag. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, goede nacht. Goedendag, ik spreek met Ghani inderdaad. Dag. Je mag het zeggen. Uh, ja. <laughs> ik heb naar uw uitzending geluisterd en ik vind het heel interessant om te vertellen dat het. Uh... Dat ik zelf 22 jaar terug in Nederland ben gekomen. Mm -hmm. Ik ben goed ontvangen in het verband dat ik politiek vluchteling was. Ik kom uit Iran, Perzië. En uh, tot nu toe ben ik ook daarna uh, werkzaam geweest, ook als vrijwilligers, omdat ik zelf goed ontvangen ben door uh, Nederlandse uh, mensen en Nederlandse uh, instanties als vluchtelingenwerk enzovoort. Dus vond ik het fijn om ook iets terug te kunnen doen voor de mensen die ook hier zijn. Dus ik heb ook heel lange tijd bij het uh, vluchtelingenwerk als vrijwilligers uh, uh, werkzaam geweest. Naast mijn eigen werk natuurlijk. En uh, ja. Dat is op dit moment uh, af en toe wat ik meemaak en ik zie, uh, vind ik het uh, voorstellen dat er ook heel veel uh, vluchtelingen op dit moment ook hier zijn. Maar dat wordt heel anders benadeeld en uh, maak ik hier wat dingen mee dat eigenlijk uh, uh, niet thuis horen. Dan baal ik heel erg van, omdat we allemaal mensen zijn waar we ook in de wereld leven of het Nederland is. Of nou per is, of wat dan ook. Maar, maar Ali laten we even teruggaan naar 22 jaar geleden. Hoe, hoe Heb jij je welkom gevoeld in Nederland, 22 jaar geleden? Uh, ik ben sowieso welkom gevoeld, omdat ik uh, dingen heb gehad... Uh, dat ik in mijn eigen land niet krijg als uh, bijvoorbeeld vrijheid. Dat ik mocht hier in Nederland, want ik ben ook uh, uit de dus ik heb die procedure hier, die vluchtelingen in Nederland... meemaken, heb ik niet meegemaakt. Ik heb uh, mijn vluchtelingentijd in Turkije meegemaakt uh, en daar is het helemaal totaal anders dan nu. 20, 22 jaar terug was het ook heel anders. Hier waren weinig vluchtelingen en zeker van Perzië. Dus daar word je ook heel anders benaderd en heel anders naar gekeken. Ja, maar wacht en, even. Zij, uh, zei je nou dat jij op uitnodiging hier naartoe bent gekomen? Ja, dat noemen ze uitgenodigde vluchtelingen. Dat betekent dat zij uh, als jij in andere landen bent, net zoals Turkije, dan hebben ze geen uh, uh, vluchtelingenwerk of vluchtelingenontvang. Dan zit je bij een uh, plaats of een kamp en dan word je op een gegeven moment uitgenodigd. Of met de landen die vluchtelingen uh, uh, uitnodigen voor de gesprek. En dan vragen ze waarom ben je gevlogen, wat zijn de redenen. En als die redenen allemaal kloppen en er goed is, dan vragen ze wil jij in Nederland komen verder wonen. Ja. Dat doen ze uitnodigen en vluchtelingen. Dat betekent, als ze hier komt, heb je wat voordelen. Dat zij die procedure wat je hier meemaakt, maak je daar uh, dan niet meer mee. Dan ben je gelijk als een Nederlander eigenlijk. Als een Nederlander burger mag je school, mag je werken. En dat okay. duurt even een tijdje tot je alles in orde hebt. Maar dan is het korter dan wat ze hier meemaakt. Ja, maar om uitgenodigd te worden, wat heb je daar voor moeite voor moeten doen? Uh, moeite voor doen is het gewoon mijn verhaal vertellen. Wat ik uh, meegemaakt heb en waarom ben ik gevlucht uit uh, Perzië? Wat was de reden? En wat was dat? Dat, dat heb ik uitgelegd. Ik uh, was uh, gedeeltelijk uh, politieke verlichteling. De hoogste eigenlijk. En daarnaast was ook uh, de manier wat ze in uh, Perzië met mensen omgingen, uh, dat was uh, niet uh, reëel en niet fijn. Oké, okay. goed. Het is je gelukt. En als je nu het vergelijkt met de mensen die nu Nederland in proberen te komen. Uh, want jij, jij, jij ziet dat dat heel anders eraan toe gaat. Uh, ik zie het inderdaad heel anders. Uh, die mensen die er vroeger hier zijn, dat wordt alleen maar moeilijker, strenger. En strenger natuurlijk uh, niet op rechtsvaardig, maar ook uh, op uh, niet goed gekeken wordt. Omdat uh, of politiek zegt dat dit te vol is, of sommige politieke partijen... Dan gaan ze niet echt uh, goed uitzoeken wat het goed is, wat het niet goed is. Dus als de mensen bijvoorbeeld een bewijsmateriaal leveren of uh, uh, iets bij zich hebben als papieren van hun werk of identiteit, dan uh, kunnen ze niet goed natrekken. Dan zeggen ze ja, dat is vals en uh, jij moet bewijzen dat het niet vals is. En dan kun je dat ook niet aantonen, omdat jij uh, niet meer in de land terecht kan komen. Je kan niet aan die stukken komen, enzovoort, enzovoort. En ze weten het dat uh, heel veel vluchtelingen dat niet kunnen. Dus dan zit je gewoon op de rand, dan krijg je geen status, niks. Maar dan ook, je zit uh, wordt helemaal omgegooid, omdat je niet terug kan. En hier heb je niks. En dat procedure duurt al zo lang, dat je op een gegeven moment... Weet je, je kan niet meer terug, je kan niet meer naar een andere land of wat dan ook. En dan zit je gewoon op de rand van wat moet ik nou doen. En dat is heel erg. Dat zou ik zeggen, zoek het maar beter uit, kijk het maar beter en wees strenger in verband met ja of nee. Maar niet zeggen nee. Maar dan kun je nog een keer advocaat nemen, dan kun je ja. weer de procedure aan ja. en dan gaat het weer lang duren. Ja, ja. En dan hou je die mensen eigenlijk hier voor niks. Of dan ga je ze op de straat zetten, dan zeg je ja, je moet terug. Even een paar dagen moet de politie komen om jou op te halen om terug te sturen. Dan gaan die mensen weer op vlucht. Dan gaan ze een paar maanden weer in Nederland ergens zich verbergen of in criminaliteit terechtkomen ja. of wat dan ook ja. omdat ze geen inkomen hebben. En dan, na een paar maanden, gaan ze weer proceduren procedure opnieuw beginnen. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, dan maken we dat al die mensen niet blijven en ook de land niet blijven. Ja, schiet allemaal niet op. Snel helderheid en dan uh, als het ja is, dan ook een echt ja. En als het nee is, ook, uh, ook een echt nee. Helder, dankjewel. Dankjewel, u ook. Voor en... de luisteren en alle luisteraars. Hele fijne nacht. Oké, okay, dank voor het bellen, Alikani. Dankjewel. Niks te dan. Da. Dag. We hebben het over vluchtelingen en asielzoekers en vluchtelingverhalen. 0800 1121, dat is het gratis nummer van Kazerloena. Maria, goedenacht. Ja, goedenacht. Je mag het zeggen, Maria. Um, nou, ik ben... Uh, even kijken, dat moet ongeveer twaalf jaar geleden zijn... dat ik toen benaderd werd om uh, als uh, tolkvertaler uh, op te treden. Dat was een Chinees... Uh, Chinees... Indonesisch of in, ja, Chinees-Indonesisch uh, jong echtpaar. Die uh, waren uh, nog asielzoekers in Middelburg. En de jongste zoon die wilde ze laten dopen. Ze waren uh, vanuit het asielzoekerscentrum. Hadden ze kennis gemaakt met een vrijwilligster die daar uh, wel eens rondliep. En ze kwamen daardoor ook in de katholieke kerk. En ze wilden hun jongste zoon laten dopen met als Peter en Meter het Nederlands echtpaar... die geen woord Indonesisch verstond. Hmm. Dus of ik wilde vertalen, ja. daar begonnen ze dus mee. En ondertussen zijn we nou 13 jaar verder. Dus ik heb nog wel steeds contact met ze. En ze zijn inmiddels, hebben ze een, hoe noem je dat, status gekregen. Ze mogen hier verblijven al en ze hebben al een woning. Maar dat ging... In het begin wel een beetje moeizaam, want ja, mijn Indonesisch is wel voldoende. Maar om dan specifiek hun, ver, hun verhaal uh, te vertalen, dat is wel even wat anders. Maar uh, nou, zo ben ik er een beetje ingerold. Maar waar is die uh, betrokkenheid uh, uh, op gebaseerd? Je hebt, je hebt eenmalig uh, ze geholpen, zeg maar. Uh, en toen, wat gebeurde er daarna? Waarom is dat contact in stand gebleven? Uh, nou, Even denken. Het kind werd gedoopt. op uh, Paasnacht is dat, geloof ik. Dus de, de zaterdag voor, uh, voor Pasen. Dus daar werd ik dan ook voor uitgenodigd. Omdat ik natuurlijk bemiddeld had in, of in ieder geval, ge heb geholpen met het vertalen. En uh, toen waren ze ondertussen verhuisd van Middelburg, het as asielzoekerscentrum, naar een asielzoekerscentrum in Schijndel. Mm -hmm. En uh, nou, daar werd dat kind dan gedoopt. En toen ben ik. Uh... Even kijken hoor. Toen zijn ze van Schijndel zijn ze naar Poeldijk verhuisd. Toen mm -hmm. kregen ze een woning toegewezen. Ze kregen ook status. Uh, weliswaar nog tijdelijk, maar uh, ze mochten in, een, uh, in ieder geval in een normale woning. Zo moesten ze zeggen. Mm -hmm. En uh, ze zijn. Ondertussen was het proces nog steeds bezig om dus een status te krijgen. En uh, de advocaat uh, heeft uh, de vrouw gevraagd om haar verhaal op te schrijven. Dat ging dus ook allemaal in het Indonesisch. En dat heb ik toen ook nog vertaald. Nou, zo ben ik er een beetje uh, dieper, op, uh, dieper ingerold. Ja. En dat was geen leuk verhaal, hoor. <laughs> Dat was, dat was echt een afschuwelijk verhaal was dat. Want zij heeft zelf uh, niet zo'n Indonesisch uiterlijk, maar haar dochtertje dus wel. En dat was een dochter in de tijd, ik denk dat het een jaar of drie was. Mm -hmm. En uh, echt met hele echte Chinese spleetogen. Dus daar kon je niet van ontkennen dat het een Chinese was. En uh, dat was in het begin jaren negentig, dat toen in... Uh, Indonesië, vooral in Jakarta. De Chinezen ontzettend werden weggepest. Zo, uh -huh. zijn, uh, zaken werden verbrand. En de kerken werden in brand gestoken. En, zo. Ja. en uh, haar man had dus in de tijd ook een optiek. En die zaak was ook twee keer verbrand. Het nou, dus is veel jaloezie in Indonesië geloof ik als het om de ja, Chinezen gaat. Veel. Ja, heel veel. Want van ja. ouders zijn de Chinezen uh, uh, succesvol uh, relatief. Uh, goedlopende ja. zaken vaak, en dat, uh, dat pikken veel Indonesiërs niet. Ja, precies. En als je dan ook een, een uitgesproken Chinees uiterlijk hebt... dan uh, ben je al gauw een beetje ja, prooien. Ja. ja. Dus op een gegeven moment moesten ze weg daar? Uh, ze zijn gevlucht. Ja, letterlijk eigenlijk. Want uh, hij had gelukkig die zaak, dus hij had wel wat spaargeld... om gewoon een vliegtuig te nemen en naar Nederland te vluchten. Want haar moeder was al in Nederland... Dus, uh, en ze kwamen van, uh, in Nederland meteen in een asielzoekerscentrum terecht. En ze ze, uh, ja, in de beginjaren was het van het ene asielzoekerscentrum naar het andere. En ik heb ze dus eigenlijk vanaf het asielzoekerscentrum in Middelburg... heb ik ze een beetje uh, op sleeptouw genomen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, en is er op een gegeven moment ook een vriendschap geworden? Ja, kan je wel zeggen. Ze waren hier drie weken geleden. <lacht> Toevallig nog. Um, nou ja, de, de, ze wonen in Poeldijk en ik ben uh, niet zo, uh, hoe zeg je dat, uh, flexibel als het om reizen gaat. Maar um, we hebben regelmatig nog wel telefonisch contact en uh, af en toe dan uh, ga ik bij hen op bezoek of zij komen bij mij. Ja. Dus dat, dat contact, uh, dat is er nog steeds. Dat wel. Dank voor bellen, Maria. Oké. Okay. En een prettige nacht. Dank je wel. Wel een succesvol programma. Dag. If this life is one act Why do we lay all these traps We put them right in our pack When we just want to be free I will not waste my days making Living in the moment Living my life Easy and breezy Jason Mraz was dat uh, single van uh, Love is a Four Letter Word uh, van, uh, van dit jaar. Uh, Living in the Moment heette dit liedje. Je kan ons uh, bellen nog een paar minuten lang als je wil um, met uh, vluchtelingenverhalen. Ben je zelf ooit gevlucht? Heb je? Contact gehad met asielzoekers, heb je daar enorm voor ingezet? Of zou je het misschien wel willen doen? Of misschien ben je zelf ooit wel gevlucht? Daar hebben een aantal mensen gesproken in dit uur van Casaluna? Uh, 0800-1121 is het gratis nummer van Casaluna. Daar kan je ons op bereiken. 0800-1101. Mailen kan Kazaloenen ncv Twitteren ncv.nl, kan hashtag Dumos of uh, hashtag kazeluna. Verhalen die gaan over vluchtelingen. Jos Wiene was de gast in het eerste uur burgemeester van Katwijk en betrokken in, in een commissie die. Uh, Mag nadenken over asielbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vluchtelingverhalen, dus op 0800 1121. Left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I Driving down the road alone Jones don't know why. We gaan langzaam afronden hier in Kazeluna. Morgen kun je luisteren naar een gesprek met Kemal Rijken. Kemal Rijken schreef een boek over zijn ontmoeting met de Sinti en de Roma, de oudste minderheden van Nederland. Ook enkele vertegenwoordigers van die gemeenschappen zijn te gast hier in Kazeluna. Klaas Rupsteen presenteert dat morgen op deze zender Radio 1 in Casa Luna. Zometeen kunt u luisteren naar Astrid de Jong. Nachtzuster Astrid de Jong. Die gaat hier zitten van Omroep Max. Met al uw vragen kunt u hier terecht bij haar. Dat is zometeen op deze zender Radio 1. Dank voor het luisteren. Wij gaan de kaars uitblazen. Wij gaan plaatsmaken. En nogmaals, dank. Prettige nacht. Dat dus jij. En jij? En ik. En ik. En CRV.